Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Minister Wiebes wil gaan kijken of de gasboringen in Groningen... nog sneller kunnen worden afgebouwd dan nu gepland. Vanmorgen vroeg was er in Groningen opnieuw een aardbeving. Deze keer met een kracht van 3,4. Bij het schadeloket voor aardbevingen blijven de meldingen binnenkomen. Er kwamen twaalf meldingen binnen van mogelijk acuut onveilige situaties. Warmtepompen en airco's die buiten staan... mogen straks niet meer dan 40 decibel geluid produceren bij de buren. Dat is ongeveer het niveau van het geroezemoes van een schoolklas. Minister Ollongren heeft de wijzigingen in het bouwbesluit... naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze wijst erop dat er als gevolg van het aardgasloos bouwen... steeds meer warmtepompen komen. Wat kan leiden tot meer geluidshinder? Op een boerderij in Roden zijn spijkers aangetroffen... in de balen kuilvoer van koeien. Als de dieren dat eten, kunnen ze er dood van gaan... Spijkers werden gisteren door de boer ontdekt. Die heeft inmiddels aangifte gedaan. Jazzmuzikant, producer en presentator Kees Schrama is overleden. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als presentator van het jazzradioprogramma Session, dat ruim 30 jaar lang te horen was bij de Tros. Maar Schrama was ook beroepspianist. Met verschillende jazzformaties speelde hij in de jaren 50 en 60 in binnen- en buitenland. Ook speelde hij mee op nummers van de Golden Earring. En werkte hij mee aan de wereldhit Venus van Shocking Blue. En al die tijd was Grama ook nauw betrokken bij het North Sea Jazz Festival. Waar hij onder meer zaalpresentator was. Kees Grama was 82 jaar. Het weer vanavond en vannacht. Wat opklaringen. Tijdens die opklaringen ontstaat mogelijk een mistbank. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen overdag en vrijdag droog met redelijk wat zon. Het wordt nog een paar graden warmer dan vandaag. 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMB. In Noord-Holland staan nog elf files, maar veel beginnen er alweer op te lossen. Deze files geven wat meer vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen, dikke 10 minuten extra. A4 Amsterdam-Den Haag, een half uur file rijden tussen Hoofddorp en zoeterwoude rijndijk 19 kilometer verderop. De A9 Alkmaar-Diemen voor het afrit AMC, 10 minuutjes erbij.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 want you free FM Zandvoort.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 zfmzandvoort.nl Ja, Zandvoort heeft het, in Zandvoort leeft het. En jij, en jij, en jij beleeft beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort. I God heeft het. Our head. But years gone, and we held on with the best intent. Just two kids who.